11 uur. Het LOS-journaal. Door Ald Megens. De werkloosheid in Nederland blijft oplopen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt. Vorige maand stond de teller op ruim een half miljoen werklozen, oftewel 6,5% van de beroepsbevolking. Zoveel zijn er sinds 1996 niet meer geweest, zegt het CBS. De oorzaak hierin zit in de, ja, op de nieuwe dubbele dip die we hebben gezien in de tweede helft van 2011. Bedrijven kwamen daardoor weer in moeilijkheden. Hadden het al moeilijk door het trage herstel na de grote recessie van 2009, kregen nu een tweede klap te verwerken. En ja, dat dat was toch net iets te veel. En ja, nu gaan er veel bedrijven failliet en raken dus ook mensen hun maan kwijt. In Biddinghuizen is op een aardappelveld een vliegtuigje neergestort. Daarbij is de piloot omgekomen. Er zaten geen andere in het eenmotorige sportvliegtuigje. Oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het vliegtuig is niet neergestort op het festivalterrein van Lowlands... dat dit weekend plaatsvindt. In de Noord-Franse stad Amiens zijn vijf mensen opgepakt voor de rellen... waarbij eerder deze week bijna twintig agenten gewond raakten. De arrestanten zijn tussen de 15 en 30 jaar oud. Ze werden afgelopen nacht aangehouden. Het zijn de eerste arrestaties in verband met die rellen. De nacht van maandag op dinsdag braken in een probleemwijk van Amiens gevechten uit tussen een groep jongeren en de politie. Meerdere auto's gingen in vlammen op. Inmiddels lijkt de rust in Amiens teruggekeerd. Een Russisch passagiersvliegtuig heeft een voorzorgslanding gemaakt op IJsland na een bommelding. De Airbus van Aeroflot was van New York op weg naar Moskou iemand de Amerikaanse autoriteiten belde en zei dat er een bom aan boord was. Er zouden vijf koffers met explosieven exploderen. Alle ruim 250 inzittenden hebben het toestel veilig verlaten... na de landing op IJsland. De Airbus wordt nu doorzocht. Het aantal tienermoeders in Nederland is nog nooit zo laag geweest. Vorig jaar kregen ruim 2300 vrouwen onder de 20 een kind. Volgens het CBS zijn er tussen de bevolkingsgroepen grote verschillen. Ze worden vooral Antilliaanse meisjes in Nederland al vroeg moeder. Turkse meisjes juist niet. Het weer vanmiddag steeds meer stapelwolken, maar ook zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 23 graden in het noorden... en 25 graden in het zuiden. Morgen eerst nog bewolking, maar daarna en in het weekend volop zon. Op zaterdag en zondag wordt het zo'n 30 graden. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Fiel Files op de A15, Europort richting Rotterdam. Bij knooppunt Vaanplein, 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht... Naar Amersfoort, op de a 28 vanuit Utrecht voor de afrit Den Dolder 3 kilometer. In de werkzaamheid op de A50 Arnhem-Ost, langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. A76 geleen heerlen 3 kilometer bij het knooppunt Ten Essen. En tenslotte de N59 vanaf het Hellegatsplein naar Zierikzee voor Den Bommel, 2 kilometer. VARA, Radio 1, gids.fm. Met de Beora Plekkenhorst. Goedemorgen. 300 bewoners van kanalen werden deze zomer geëvacueerd. omdat er asbest in hun flat werd aangetroffen. De Amsterdamse GGD, die ook werd ingeschakeld. zei deze week in de krant dat wel wat overhaast te vinden. De dienst had er ook veel eerder bijgehaald moeten worden. door de gemeente Utrecht. Wanneer moet je nu wel evacueren? en wat staat je te wachten. als het jouw wijk betreft? En hoeveel asbest is er eigenlijk nog in Nederland? Daarover praat ik zometeen met asbestspecialist Frans Duits. Menno Bentveld wijst u nog maar eens op de gevaren van hoge hakken. En de expositie Zeemonsters in Twente is verlengd tot eind oktober. Wij spraken met de reconstructeur van de zeemonsters die ooit onze omgeving bevolkte. En wilt u er ook een plaatje bij? Surf naar de gids.fm. De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer gaat niet verder met het onderzoek naar een incident van half juni. waarbij twee Rotterdamse politieagenten een dronken man schopten. De verklaringen van de ooggetuigen zouden uiteenlopen. en ook niet overeenkomen met de verklaring van de betrokken agenten. Nu is Alex Brenninkmeijer vanochtend vertrokken. voor een welverdiende vakantie in Frankrijk. Maar ik kreeg hem gistermiddag gelukkig nog even te pakken. Meneer Brenninkmeijer, um, nu denk ik, het zal toch wel vaker gebeuren dat getuigenverklaringen afwijken van die van de andere betrokkenen. Is dat dan direct de reden om een onderzoek stop te zetten? Um, in principe zetten wij een onderzoek dan wel door. Dan horen we de agenten ook. Maar in dit geval zat er een strafrechtelijke component in. En dan wordt het allemaal erg complex. En bovendien, voor ons was iets anders van belang. Namelijk, we hebben gezegd: zelfs wanneer we de agenten volgen in hun verhaal over hoe het gelopen is. Dan nog vinden we dat uh, het schoppen in het kruis en het geven van uh, knietjes, dat dat uh, ongepast uh, gedrag is. En uh, daarover willen we een gesprek met de politie. En de politie staat voor dat gesprek open. Dus dat doel kunnen we ook bereiken, wat we willen bereiken, zonder verder onderzoek. Nou, wat kunt u dan nog wel zeggen tegen de agenten, behalve dat het niet gepast is? Nou, tegen deze agenten in dit concrete geval heb ik niet zoveel te zeggen. Waar het mij om gaat is dat de politie voortdurend zich de vraag stelt a, hoe treden we proportioneel op en hoe zorgen we ervoor dat we niet te ver gaan. En dat betreft heel veel onderwerpen, bijvoorbeeld de inzet van politiehonden. We krijgen regelmatig mensen die zeer ernstige verwondingen hebben door politiehonden ingezet zijn. Het hanteren van de wapenstok, pepperspay, aanleggen van handboeien enzovoort. Dat zijn allemaal vormen van geweldgebruik waarbij, waarbij wij in concrete zaken vaak onderzoek doen en uiteindelijk ook tegen de politie willen zeggen van let op met handboeien en dat de grens. Nou, in, in dit, dit geval uh, zijn wij van oordeel dat, dat, het een, dat zeg maar, die professionaliteit echt ter discussie staat. Als je met twee agenten bezig bent om iemand die uh, ladder zat is uh, uh, op te pakken. Nou ja, met z'n tweeën kun je dan uh, heel wat bereiken. Uh, en dan is het niet Nodig dat je uh, uh, met, met schoppen in het kruis uh, gaat werken. Dat kunt u ze duidelijk maken, maar zou het dan ook niet juist omdat u zegt van ja, hierbij was het echt wel duidelijk dat dit niet kon, dat onderzoek toch moeten doorzetten, ondanks dat strafrechtelijke componentje? Nee ik vind dat niet nodig. We moeten ook efficiënt omgaan met onze middelen. Zo'n uh, onderzoek is ook extra belastend voor de betrokken agenten, en ik denk dat deze al uh, behoorlijk geschrokken zijn. En het is niet onze bedoeling om nou uh, zeg maar. Speciaal zo'n agent in het uh, nauw te brengen. Het gaat veel meer om uh, hoe treden agenten op en hoe worden ze opgeleid. Want dat is een tweede deel van het gesprek met de politie. Dat we dus willen spreken over van hoe is de opleiding ingericht. Wat wordt er nou eigenlijk gedoseerd. En uh, wat voor routines uh, krijgen agenten aangeleerd. En voor zover ik uh, kan nagaan is in een situatie als deze de routine van uh, in het kruis schoppen. Uh, niet, uh, niet uh, aangeleerd, om het zo te zeggen. Denkt u dat u ze dat uh, goed genoeg duidelijk kunt maken ook? Ja, we hebben buitengewoon goed contact met de politie. Het is een hele open uh, communicatie. We hebben ook overlegd met politieopleidingen. Omdat uh, vanuit de politie er uh, zeker veel belangstelling bestaat... voor de visie van de uh, ombudsman op uh, de grenzen van het politieoptreden. Maar ik denk dan ook misschien, meneer De Ombudsman, als u het nou nog door. Het, het klinkt een beetje alsof u het opgeeft. Zo van ja goed, we gaan er niet meer mee verder, want we hebben het allemaal wel gezien en we weten dat het niet klopt. Uh, voor ons is het klaar nu. Nee nou, hoor, het is niet een kwestie van opgeven. Uh, wat voor mij een belangrijke factor is, we hebben dit jaar 25% meer klachten van mensen, met name in de financiële sfeer. Dat, dat kost ontzettend veel tijd voor ons. En die klachten willen we ook zo efficiënt mogelijk behandelen. Als ik dan zie dat ik hetzelfde doel kan bereiken zonder verder onderzoek... dan ga ik dat onderzoek niet doen. En juist omdat dat strafrechtelijke component er ook aan zit... denkt u van ja goed, dan ben je eigenlijk met z'n tweeën bezig één ding op te lossen wellicht. Ja precies, dan krijg je zo'n gekissenbis. En dat wordt toch, de, laat ik zo zeggen, de opbrengst daarvan is niet erg groot. Opmerkelijk vond ik wel dat u het ook nog had over onwaarheden in het politieverslag. Welke onwaarheden zijn dat? Nou, het eh, politieverslag zelf niet, maar het gaat om de geweldsrapportage. Die wordt niet door de betrokken agenten opgemaakt, maar door zeg maar de... De bureauchef. En uh, de, uh, de, de, daarin stond dat betrokkenen uh, wilden vluchten, en dat was niet zo. En voor ons is het zo: wij doen heel veel onderzoek in dit type zaken, is, er, uh, is een geweldsrapportage gewoon, uh, zeg maar, heilig. En op het moment dat je ontdekt dat in een dergelijk geweldsrapportage iets staat wat er niet was, dan word ik wel heel erg ongelukkig. En ik begreep dat men bij het Openbaar Ministerie daar ook ongelukkig over was. Dus daarover wil ik wel ook uh, met in gesprek... dat dit type rapportages gewoon uh, heel erg zorgvuldig moeten zijn. Zitten daar ook nog gevolgen aan vast voor bijvoorbeeld het korps? Nee, wat mij betreft ben ik niet uit... Kijk, de belangrijkste gevolgen zitten in... wat is het leermoment, uh, welke grenzen moet je in acht nemen... hoe kun je ervoor zorgen dat we zeg maar, ook de gerechtvaardigde belangen van ieder van ons als het gaat om politieoptreden, uh, kunnen beschermen. Zou u misschien, meneer Predikmeijer, ook wellicht soms wel eens wat meer mankracht willen hebben? Want als ik u ook zo hoor, zegt u, ja, we hebben het ook zo druk met andere dingen. Dan is het eigenlijk ook wel fijn dat je daar je aandacht op kan richten. Ja, we krijgen, het, uh, we krijgen het op dit moment erg benauwd... omdat uh, we vanaf 1 januari al uh, 25 meer klachten hebben. En dat is echt heel erg veel. Dat is heel veel. Het is niet zo dat we op dit moment grote achterstanden oplopen. Met, met man en macht wordt eraan gewerkt. Ook tijdens mijn vakantie zal ik nog uh, aan zaken werken... om ervoor te zorgen dat we, dat we een beetje bijblijven. Maar uh, het, het wordt wel heel benauwd. Veel plezier in ieder geval toch op vakantie. Dank u. Dank u wel, Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman. Ja, deze muziek betekent radio nieuwslicht. Het is hardje zomer en we zien ze overal om ons heen. Vrouwen en ook meisjes op hoge hakken. Menno Bentveld zocht vorig jaar al uit wat dat kan doen met je lichaam en dat is op zijn zachtst gezegd niet vrij. Felix Meurder sprak er met hem over en Menno had daarbij ook nog wat meegenomen.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 Um, nou, drie Ja, het lijkt me hoge cijfers, maar ook in Europa is het probleem. Uh, er is een, Vla, een Vlaamse uh, podotherapeut, podoloog, heet dat in België. Maar wacht even, we zien nu beelden. Op de, oh ja, op de ja, ja dat is ook, ook een in. leuk filmpje. En, ja. en, en daar zie je voortdurend mannenkers onderuit ja, gaan. Dat is een, een, een, een modeshow in Cannes. Ja? Ja, je, ja, <laughs> je zegt, ga maar onderuit. Het is een heel bekend filmpje op YouTube. Zelfs die mannenkers waarvan je denkt, van nou, die kunnen het, die moeten op schoenen lopen van 15 centimeter, gaan onderuit. En je had het gesprek met een, een podoloog. Dat is natuurlijk allemaal lachwekkend. maar het is een serieus probleem. Ik sprak met een. Uh,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 Mag het nou helemaal niet meer? Of uh, mogen vrouwen met mate hakken dragen? Het gegeven.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 Zegt, doe ze aan naar een feestje, beetje flaneren en als we dan naar huis gaan, hup, schoentjes uit. Op blote en, voeten, verder, op blote voeten of uh, verder, zoek een balans, letterlijk en figuurlijk. Want ook op laag kan je hoog scoren. Ja, Menno Bentveld, hartelijk ja. dank. En volgende week putten we weer uit de kennis die Menno Bentveld zich voor ons programma eigen maakte. Oh, Saracino, O oh Saracino, hey! belugwagione, O oh Saracino, hey! O oh Saracino, hey! tutte femme ne fait d'amoura. Hey! capelli ricci ricci, gli occhi briganti o sull'infaccia, ogni figliol. Si u vi passa, una sigaretta mocca, na mano in giacca e se ne va smarciato per tutta città. O oh saracino, o oh saracino, bello guaglione. O oh saracino, o oh saracino, tutte le femmine fa sospira, Na faccia bella, un cuore buono. Dat je me fanamora. En na bionda se avelena. En na bruna se ne more. En velen ook alamita. Die zwarte femine. O Osara Chino. Van harte Rocco Granata. 74 jaar oud is hij geworden vandaag. En dit was toch een grote hit hoor deze zomer. Oh Saracino. De gets.fM. Wat gebeurt er als er asbest wordt aangetroffen in je huis of omgeving? Deze zomer zagen we in het Utrechtse Kanaleiland hoe bewoners geëvacueerd werden nadat bij een renovatie asbestvezels waren vrijgekomen. Een bewoner vertelde toen op de radio hoe hij informatie probeerde te krijgen op de vraag van, uh, of het gevaarlijk is. dus zie je mensen lopen met, uh, met ruimtepakjes. Wordt er geantwoord, hoe oud bent u? Als je dan uh, antwoord geeft van 47, dan wordt er gezegd... nou, voor u niet meer. En, uh, op de vraag of, of het gevaarlijk is, of er wat aan de hand is... Ik krijg alleen te horen van de mitros en van de, van de ruimtemannetjes ruimtemalletjes dan. dan mogen wij niet op antwoorden. Dus uh, ik vind het een beetje... Ik vind het een beetje erg na later. Ik vind, ik vind niet dat wij goed geïnformeerd worden. Ik hoop dat er hiervoor wat aan gedaan wordt. Ja, en later hoorden we ook dat de evacuatie wellicht helemaal niet nodig was geweest. Tijd voor een terugblik. En dat doe ik met milieuarts Frans Duim van de GGD in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw collega van de GGD in Amsterdam zei deze week in de krant... dat de evacuatie van die 300 bewoners uit Utrecht onnodig en overhaast was. Wat ging daar mis? Uh, ik denk dat... Wat er misging, dat men in een soort van reflex gehandeld heeft, er was asbest gevonden, men wist niet precies waar het wel en niet lag, men wist niet precies hoe gevaarlijk het zou zijn. En toen was er kennelijk het idee dat er bestuurlijke daadkracht nodig was. En dat kan goed zijn, maar in dit geval schoot dat helemaal door. Want hoe gaat het normaal? Uh, wij proberen in zo'n geval altijd uh, te zorgen dat men eerst met de deskundigen van de GGD overlegt over gezondheidsrisico's. En, en dan aan de hand van uh, bepalen van uh, waar ligt het en uh, wat weten we wel en wat weten we niet, uh, gaan we maatregelen adviseren. En men is dan in dit geval de gemeente of de woningbouwvereniging? Ja, dat kan een gemeente zijn, dat kan een woningbouwvereniging. Dat kan uh, ook zijn dat uh, de situatie na een brand ontstaat... of tijdens een brand waar asbest verspreid wordt. En dan is het dus ook de brandweer en de gemeente en anderen... die uh, moeten gaan nadenken over een gebied dat afgezet moet worden bijvoorbeeld. Eerst in kaart brengen en dan eigenlijk pas de maatregelen nemen? Ja, er is altijd tijd, want asbest heeft helemaal geen acuut risico. En uh, het is alleen maar een gevaar. Voor mensen die langdurig extreem veel vezels inademen. Zoals u het vertelt klinkt het heel rustig. Dan denk ik die kennis ja, die moet dan toch bekend zijn. En als je ziet hoe dan in Utrecht werd gereageerd. Paniek alom. Ja, ja het is eigenlijk heel wonderlijk. Het heeft er waarschijnlijk toch ook mee te maken. Dat men eh, daar eh, ja, niet gewend is om dit soort vragen aan een GGD voor te leggen. En eh, dan dus heel intuïtief gaat reageren vanuit angsten. In plaats van vanuit logica. Maar hoe kan dat? Want je zou toch kunnen verwachten... dat een gemeente weet bij wie ze moeten aankloppen? Ja, dat zou zo moeten zijn. Maar in de praktijk... Uh... Gaat dat uh, toch niet altijd goed. En uh, dat heeft er ook mee te maken dat uh, men uh, langzamerhand in uh, bestuurskringen steeds minder. Uh, of met name ook in ambtelijke organisaties. steeds minder deskundigen heeft zitten. En, uh, want daar moet er bezuinigd worden. Die worden dan wegbezuinigd. En die zitten alleen nog maar in uh, commerciële organisaties. En uh, ja, als je geen deskundigen meer in je eigen apparaat hebt. dan weet je op geen manier meer wat je doen moet. Waar komt nu de grootste angst vandaan? Ineens denk, ook bijvoorbeeld bij de bewoners? Uh, bij de bewoners is het natuurlijk heel logisch dat ze bang worden... doordat ze met zoveel vertoon en zulke radicale maatregelen... uit hun huis gejaagd worden. En uh, dan denken, er moet wel iets heel ernstigs aan de hand zijn... Bij uh, de, de, ja, de hele sfeer die daar uh, aan vooraf ging, uh, is het waarschijnlijk zo dat de beeldvorming op uh, foto's en, en, en tv uh, een belangrijke invloed heeft. Iedereen ziet dan die, die maanmannetjes en uh, ziet hekken en ziet uh, allerlei andere dingen die ook uiteraard uh, uh, de indruk oproepen dat er levensgevaar bestaat zodra er asbest ergens ligt. Ja, Hij wordt aangebeld en je doet open en er staat eigenlijk een maanmannetje voor je deur. Ja, je schrikt je dood. En Letterlijk dan moet je je misschien huis ook soms uit. wel. <laughs> nou, dat is gelukkig niet helemaal zo gebeurd. Maar het is wel zo dat mensen daar psychische trauma's van oplopen... en dat ze uh, zoveel stress oplopen... dat dat wel gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Hoe anders kan het ook gaan Bijvoorbeeld bij u in uh, Stadskanaal? Daarbij was ook asbest vrijgekomen bij een brand in een kartcentrum. Ja. Uh, cel werd ook. Onder 100 woningen bleek asbest te liggen. U ging erop af en hoe was die reactie? Ja, wat wij doen is dus eerst goed kijken, waar ligt het wel? Wat zijn daar eventueel voor een kwetsbare groepen bij in het spel? Hoe gaan we daar de zaak verder in kaart brengen? Hoe gaan we met die mensen communiceren? Komt dat ook over? Want je moet natuurlijk ook aandacht hebben voor wat je terughoort. En dan blijkt dat het heel goed uit te leggen valt. En zeker hier in Noord-Nederland... is ben daar heel nuchter in dat asbest uh, ja, niet zomaar een risico is, maar pas wanneer je er heel veel van binnen krijgt. Gaat u er dan ook naartoe in zo'n wit pak? Nee hoor, ik ga zonder wit pak. Ik ben daar niet bang voor. Ik ga er wel voorzichtig mee om, maar het is helemaal niet nodig om uh, elke extra vezel uh, uit de weg te blijven. U zei al, het risico is eigenlijk helemaal niet zo groot. Toch hoor ik ook wel dat Nederlandse gebouwen vol met asbest zitten. Klopt. Daar word ik toch een beetje bang van. Nou, dat zou ik niet doen. Uh, uh, iedereen uh, zit in omgevingen met asbest, zoals uh, we hier nu zitten, u daar zit. Uh, iedereen in Nederland zit vezels in te ademen. In een kubieke meter lucht zitten tientallen of honderden vezels. En die ademen we continu in. Dus dat is uh, bijvoorbeeld duizend vezels per dag. Dus dat is uh, een paar honderdduizend per jaar. Je zitten overal Het, van bijvoorbeeld auto's, kan ik me voorstellen, fijnstof. Ja, ja, vroeger uh, kwam het uit de remvoeringen. Die zullen, er zullen nu nog bijna geen auto's meer rondrijden die asbest verspreiden. Maar er komen bijvoorbeeld vezels in de lucht van de daken van boerderijen. En andere plekken waar asbest in de buitenlucht uh, zich bevindt. Kleine deeltjes zijn dat? Ja, dat zijn losse vezeltjes. Die zweven. En uh, die gaan gewoon met de lucht mee overal heen. Het kan wel gevaarlijk worden, hè? toch? Als het kapot gaat jawel, je moet zorgen dat je dus eh, als je dat materiaal hanteert, dat je niet het eh, zo doet dat je eh, die vezeltjes op een plek terecht laat komen waar je ze langdurig kan inademen. En de mensen die het werk doen. Die moeten natuurlijk zorgen dat ze niet elke dag dat ze dat werk doen, telkens weer vezels inademen. Want dat zijn degenen, die werknemers zijn, degenen die in de praktijk de echte risico's lopen. Vandaar ook de mensen die ermee moeten werken, soms die pakken aan hebben, als zal dat vroeger anders zijn geweest, denk ik. Ja, vroeger was dat anders. En dan zie je ook dat er nu nog steeds slachtoffers vallen. Van de mensen die vroeger met onbeschermd met als best gewerkt hebben. Daar zijn nu ook al die maatregelen zo streng. Die zijn primair bedoeld om de werknemers te beschermen. En dat is terecht. Dat moet ook gebeuren. Maar als die in een huis iets met asbest doen... en dan waait een vezel weg en uh, de bewoner ademt die vezel extra in... naast wat hij al binnenkrijgt, dan maakt dat helemaal geen verschil. Dat is toch wel moeilijk om mensen ook te vertellen... Uh, als je ook ziet hoe de reactie was in Utrecht. Dat mensen echt zeiden van ja, misschien word ik wel ziek. Uh, er komt geen gezondheidsonderzoek, werd er toen ook nog geroepen. Kan dat überhaupt, zo'n onderzoek? Uh, eigenlijk niet. Je... Iedereen ademt vezels in. En die hoeveelheden die we allemaal inademen en vroeger ingeademd hebben, die kan je op een foto bijvoorbeeld niet zien of op een scan. Dus als je daar weet van zou willen hebben, dan zou je een stukje long eruit moeten snijden. En dan kan je die vezels wel zien. Maar dan vind je vezels en dan weet je natuurlijk alleen maar dat iemand ze ingeademd heeft. En dat heeft iedereen. Dus wat weet je dan eigenlijk? Nog niks? Weinig. Ja. Ja. Ja. Maar snap, snapt u die bezorgdheid wel? Ik begrijp het heel goed, want ja, ze zien dus al die maanpakken, ze zien uh, maatregelen, ze worden eventueel hun huis uitgezet. Uh, en iedereen uh, heeft nu ook de reflex ontwikkeld van oh, asbest betekent uh, ontruimen, terwijl dat uh, helemaal niet hoeft. Is het überhaupt nodig om het uit alle oude gebouwen die we in Nederland hebben te verwijderen? Als u zegt van ja, het risico is eigenlijk zo verwaarloosbaar dat er echt iets gebeurt? Uh, ja, het is niet nodig om het overhaast te doen. Maar het is wel slim om geleidelijk aan uh, dat asbest een keer weg te halen. Omdat er toch... Heel regelmatig uh, mensen uh, bijvoorbeeld gaan boren en dan weten ze niet dat er ergens asbest zit en dan zit die borstel dat, dat uh, ligt in huis. En soms blijft dat daar dan langdurig circuleren en dan kunnen mensen toch wel redelijk wat vezels binnenkrijgen. Dus dat is noodloos risico en noodloos risico moet je niet nemen. En hoe kan je ervoor zorgen dat het geleidelijk toch allemaal ook verdwijnt? Ik kan me niet voorstellen dat we heel Nederland nu platleggen... om overal waar asbest in zit weg te gaan halen. Nee, dat moeten we vooral ook niet doen. Dat heeft ook helemaal geen meerwaarde. Dat kost een hoop geld. en Het brengt nog meer stress met zich mee en daarmee dus ook gezondheidsschade. Uh, dus dat moet gewoon zoals uh, gebouwen uh, uh, regelmatig voor allerlei andere dingen uh, uh, bijgewerkt worden. Zo moet ook dat als best, als het huis eraan toe is of als het gebouw eraan toe is, dan moet dat als best op de goede manier worden weggehaald. Geplande renovaties, geplande nieuwbouw ja. eigenlijk dan goed kijken. Dat kan allemaal. En u dan uh, wel altijd gewoon als eerste bellen ook? Nee hoor, als er gepland iets weggehaald wordt, dan hoeft er helemaal geen GD, GGD gebeld te worden. Alleen als er plotseling ergens los asbestmateriaal gevonden wordt... dat niet meer in een mooie plaat ergens vastzit... dan uh, uh, kan de GGD om raad gevraagd worden. En, uh, maar dat kan natuurlijk ook gewoon via de bestaande kanalen... Uh, van uh, gemeenten of van asbestonderzoekers... Uh, uh, als die ingrijpende maatregelen overwegen. Want als die planmatig gewoon werken en er hoeft niet ontruimd te worden... dan is er ook geen GGD bij nodig. Maar dan moeten ze u wel weten te vinden natuurlijk, hè? net zoals in Utrecht. Ja, dat Eigenlijk zou wel beter zijn. Ja, daar goed. moeten we nog wel moeite voor doen, waarschijnlijk. Frans Duim, Milieuarts van de GGD in Groningen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tot 12 uur nog zeemonsters in Twente. Een cursus zelf schoenen maken. En de webwereld van SchoolTV-presentator Jurre Bosman. Na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een luchtaanval op een dorp in Syrië zijn meer dan 40 mensen gedood, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De aanval was gisteren op het dorp Azaz, een bolwerk van de rebellen, op enkele kilometers van de grens met Turkije. Zou er zouden ook veel gewonden zijn. Op een aardappelveld in Biddinghuis is een vliegtuigje neergestort en daarbij is de enige inzittende, de piloot, omgekomen. Oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Nederland telt meer dan een half miljoen werklozen. In juli waren het er 510.000 en dat is een nieuw record... zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De laatste keer dat er een half miljoen werklozen waren was in 1996. Het aantal tienermoeders in Nederland is nog nooit zo laag geweest. Vorig jaar kregen ruim 2300 vrouwen onder de 20 een kind. Volgens het CBS zijn er tussen de bevolkingsgroepen grote verschillen. Zo worden vooral Antilliaanse meisjes in Nederland al vroeg moeder. Turkse meisjes juist niet. En in Overdinkel in Twente woedt een grote brand in een restaurant en zalencentrum. De rook is dat in de wijde omgeving te zien. En er zouden geen mensen meer binnen zijn in dat centrum in Overdinkel. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie vielen bij Amsterdam op de ring A10. Vanaf de afrit Haarlem tot knooppunt Koenplein, 3 kilometer. A50 arnhem os bij knooppunt Ewijk, 2 kilometer. En daarnaast nasleep van een ongeluk op de A76 Geleen richting Heerlen bij Schinnen, 2 kilometer. Dit is degids.fm met Deborah Blekkenhorst. Droom je ook wel eens van een schoen die als een tweede huid om je voet zit? Of zie je ergens prachtige pumps, maar net niet in jouw kleur? Niet getreurd, want op de Amsterdamse Wallen kun je je eigen schoenen ontwerpen en ook maken. In de etalage van jouw stoute schoenen staan allerlei extreme exemplaren, maar ook gewoon heel normale schoenen. Verslaggever Anita van der Hulst ging in mei op bezoek bij Esther van Schagen, die de cursus Schoenmaken geeft.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 Het is nog geen schoen, maar mijn stagiair is hier bijvoorbeeld bezig om er een schoen op te zetten. Het is een, het is een project voor een, een afstuderende student aan de, de hogeschool voor de Kunsten in Den Haag. Dus wat we doen in het atelier is handgemaakte unieke schoenen, opdrachten en cursussen. Ik dacht een cursus schoen maken is echt alleen niet voor vrouwen. Maar ik zie hier ook een man zitten.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 Dat is dan niet anders. Dus het is wel meteen een fatale fout. Dat is dan echt ja, vind ik wel. Ik mag, uh, het mag, het moet perfect. Anders is het niet goed genoeg. Esther van Schrager, is dit hè, zelf, je eigen schoenen maken, nou de, ja, de ultieme vorm van zelfexpressie? Ja.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 Zoelt kit met embrace. Ja, daar die, daar die. De git Jurassic Park kwam tot leven dit voorjaar. Want in het museum Twentse Welle startte de expositie Zeemonsters in Twente. Bij ons de gast was toen Remy Bakker. En dat is de man die uit klei, was en staal... de levensechte reconstructies maakte van, let op, bijvoorbeeld... de Notosaurus Marchicus. En dat blijft interessant, want wegens succes... is de expositie verlengd tot en met 28 oktober. De eerste prangende vraag die Felix Murders... destijds aan reconstructeur Remy Bakker stelde, was... wat is in vredesnaam... Een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 Hoe Hoe die, die, die moet je allemaal één voor één maken. Eigenlijk indrukken in dit geval. Daar heb ik een, met modelmakers is het zo... Er zijn niet veel mensen die beroep hebben... maar...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 Ja, schitterend, die schubben zijn te zien. Maar die tanden, waar zijn die van gemaakt? Die tanden zijn voor een, van een acryl waar ook kunstgebitten mee gemaakt wordt. Dus daarom is die mooi transparant. Dat meng je op kleuren en dat moet dan in een malletje... en dat moet dan in een, een snelkookpan onder druk uitharden... want anders gaat het bruisen. Nou, hij mag het en noemen. hoe weet u nou uh, die, ja. hoe die vinnen eruit zagen? Ja, ja, ja, ja. Um, experts zijn het nooit eens met elkaar. En we hebben allerlei experts gesproken... voordat we ja. dit ding gingen bouwen. En uh, de...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 Dat je het gevoel kan hebben dat het dier geleefd kan hebben. Dat het een soort van waarheidsgehalte heeft. En waar komt die fascinatie vandaan? Die fascinatie is gewoon... Dat uh, gewoon begint met fascinatie de dieren hier en nu. En uh, je vindt dus een, een dood vogeltje op straat. En dat is een half skeletje en dat neemt mij naar huis. En mijn moeder heeft erg veel plezier gehad met al die dooie beesten... die je dan in plastic zakjes mee naar huis trekt.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 Rits, zeg maar, dat ligt opgekruld. En niemand weet hoe het beest eruit ziet. Dus iedereen vraagt zich af hoe en waarom. Nou, als er een museum is die daar tijd en geld in wil steken... wil ik er graag induiken. Remy Bakker over de monsters die hij maakte en nog wil maken. En de expositie Zeemonsters in Twente, waar hij ook aan meewerkte... die loopt nog tot en met 28 oktober. Not about the money. money. De tag. <laughs> Geld maakt niet altijd gelukkig. Pricetag tag van Jesse J. Veel beroemdheden sprak ze al over hun favoriete websites en hun surfgedrag. Simone Wijmans en de gids.fm put graag uit haar archief. Vandaag is dat de presentator van meerdere schooltv-programma's. Tijdgeest, de webwereld van.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 De Week-CD, uh, de Schijf van Zes, dat is de, de, de single die we deze week het belangrijkst vinden. Maar je kan ook fragmenten luisteren. Presentator Jurre Bosman over zijn surfgedrag op internet. Wat is nog de moeite waard vanavond op tv? Nou, uh, de nieuwe serie van Over Mijn Lijk volgt vijf jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Onder meer Amber van 18, die strijdt tegen asbestkanker. En Marike, die graag getrouwd in haar kist wil liggen. En wat de vijf mensen bindt is dat ze allemaal zoveel mogelijk uit het leven willen halen. En schokkend... In deze serie, vind ik zelf, is ook dat sommige mensen die worden gevolgd, inmiddels zijn overleden. Om vijf voor elf is dat te zien over mijn lijk dus op Nederland 1. Frank Dumos, straks lunch op deze zender. Wat gaan jullie doen? We gaan het hebben over het verdwijnen van de GPD. Er zal niet heel veel mensen dat onmiddellijk wat zeggen, maar dat is een heel belangrijke persdienst voor, voor met name regionale kranten. En die verdwijnt nu definitief. We gaan het hebben over de consequenties daarvan. We gaan het hebben over het spuugincident. Want Erwin Olaf uh, had een kis in, in Amsterdam uh, uh, en ja. die spuugde een uh, verslaggever van geen stijl eigenlijk out of the blue in het gezicht. Nou ja,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 Dit is Radio 1.